Goedemiddag, ik ben Irene Schut. Formateur Rob Jetten is blij met een nieuwe naam... voor de functie van staatssecretaris van Financiën. Het is de Utrechtse wethouder Ilko Ehrenberg Die komt morgen bij hem langs voor een gesprek over zijn toekomstige baan. Jetten vindt hem... Een hele ervaren, creatieve bestuurder... die de afgelopen jaren al een paar hele moeilijke dossiers heeft opgelost... op lokaal niveau. Ik ben heel blij dat hij nu deze klus wil aangaan. Eerder deze week trok de vorige kandidaat zich terug... vanwege leugens op haar cv... Charles is uren na de arrestatie van zijn broertje Andrew... in het openbaar verschenen. Hij was bij de London Fashion Week. Andrew werd vanmorgen op zijn verjaardag opgepakt. Hij wordt verdacht van het lekken van overheidsgevoelige informatie... naar Jeffrey Epstein. Charles wilde er net niks over zeggen... maar liet vanmorgen direct weten mee te willen werken aan een politieonderzoek. Het aantal skigebieden waar lawinegevaar groot is, breidt zich uit. Het komt door de zware sneeuwval vooral in Frankrijk. Gegeven Deze week al in Zwitserland en Italië. Maar vandaag kwamen er ook veel gebieden in Oostenrijk bij. En een hele oranje tribune in het schaatsstadion in Milaan. Schaatsfans zitten op het puntje van hun stoel. Kjeld Nuis, en Joep Wennemars... Die komen zo namelijk in actie op het koningsnummer, de 1500 meter... belooft een spektakel te worden. Het is het Olympisch debuut voor Tijmensnel. En of die verwacht indruk te gaan maken? Het enige wat ik, wat ik verwacht is gewoon uh, een goede rit rijden. Verder heb ik er ik eigenlijk eh, niet te veel over na. Dat moet ik ook niet doen, denk ik. Er is ook veel support vanuit Team NL in de schaatshal. Jenning de Bo is erbij. Net als Joy Beunen, de vriendin van Kjelt. Hij rijdt zijn allerlaatste Olympische schaatswedstrijd ooit. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht, lokaal een bui. Met temperaturen rond het vriespunt. Morgen regen en ongeveer 6 graden. En tot zover het 5 nieuws. En over een half uurtje meer. verkeer krijg je van Jelte. Er staan 21 files. De langste staan nu op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld 12 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen, daar staat voor 7 naar een kwartier. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum, daar zijn problemen door een ongeluk tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Griesendam, staat een uur en 6 minuten. Flitsers op de A1 Hengelo-Deventer bij 108.8. Op de A2 Utrecht-Bos en Bos, bij 83.6. Da 16 Dordrecht Breda bij 58,7. En op de A28, de Groningen-Asser bij 190,6. Da 50 Zwolle-Apeldoorn, daar staat de Flitser bij 211,8. En de laatste op de A73, Echt Venlo bij 7,1. Smart, smart. Burgerfrietje drankje nice. Mekkie voor een slimme prijs. Dat is smart, smart. En met een euro'tje erbij, komt er nog een burger bij. Dat is smart. Max Smart Menu voor maar 5,95. I'm loving it.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 Zijn we met Teddy Swinstones en I gun gun gun Zometeen na Chris Cross Amsterdam Breaking news vanmorgen. Voor Voormalig Prins Andrew die is uh, opgepakt. Het zou gaan om een, een verdenking van wangedrag in een openbaar ambt. aan de telefonische Anne Sane, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Anne, wat een dag! Ja, wat ongelooflijk. En dat op de dag van de verjaardag van uh, voormalig prins Andrew. Dus dat is waarschijnlijk niet uh, de, de visite die hij die s'morgens verwacht had uh, van de politie. Nee, en het is voor het eerst in, in drie eeuwen dat een, een Britse prins wordt gearresteerd. D dat is heel bijzonder. Nou, dat is zeker bijzonder. Ik bedoel, als we nog denken terug aan uh, prins Philip, uh, de vader de man van Queen Elizabeth... die is ook nog wel eens uh, met de politie in aanraking geweest... toen hij een kleine aanrijding had veroorzaakt. Hij heeft daarna zijn rijbewijs ingeleverd. Maar zoiets als dit, nee, dat is echt uh, bijna onvoorstelbaar. En waarvoor maar, is hij nou precies opgepakt? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Het gaat om uh, ja, een misbruik van zijn, of een misdrijf uh, binnen zijn ambt. Hij was uh, handelsgezant en hij zou vertrouwelijke regeringsinformatie hebben gedeeld... met Jeffrey Epstein. En ja, dat mag natuurlijk niet... Wat hebben zij nu allemaal gedaan? Want naast dat ze hem hebben opgepakt, hebben ze ook allemaal uh, toegang tot zijn persoonlijke bezittingen. hè? Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Er wordt nu huiszoeking gedaan in, uh, op twee locaties. In uh, Windsor, zijn voormalige woning, waar die onlangs uh, uit is uh, geknikkerd door zijn eigen broer. Uh, daar wordt nu huiszoeking gedaan, worden nou ja, documenten... Uh, computers, laptops, telefoons uh, ingenomen en uh, doorzocht. En ook in, uh, waar hij onlangs verbleef op een uh, koninklijke estate buiten Londen. Ook daar wordt nu, in Sandringham, daar wordt nu ook uh, huiszoeking gedaan. En ja, uh, Andrew zelf zit in een politiecel op een onbekende locatie. Dat uh, is, is bepaald geen koninklijk onthaal. Mm. Uh, dat betekent echt uh, grijze muren, een uh, wc zonder bril in een hoekje. En hij zit daar sowieso, uh, of tenminste waarschijnlijk... De Komen de 24 uur mag de politie hem vasthouden. En uh, de politie kan nog vragen op verlenging uh, tot, uh, tot vier dagen. Dus ja, de vraag is nu, uh, laat Andrew iets los... of uh, uh, gaat hij op het, mee in het advies van zijn advocaten... en uh, antwoordt hij overal no comment op? Koning Charles die noemt het zorgwekkend. Uh, die zegt dat het uh, proces zijn gang moet gaan. Hoe wordt die reactie ontvangen daar? Ja, het wordt uh, koning Charles niet direct aangerekend wat uh, zijn broer uitgespookt heeft. Maar er gaan hier wel uh, vragen op uh, waarom het zo lang geduurd heeft. Hè? Waarom... Dit loopt al jaren. De, de nauwe banden tussen Epstein en uh, Prins Andrew... waren al uh, vanaf uh, 2009, 2010 uh, duidelijk. Uh, toen was hij al een veroordeeld delinquent. Dus de vraag is nu, waar heeft Queen Elizabeth eigenlijk wel genoeg gedaan? Is er niet veel te laat geweest in het afnemen van zijn titel? Uh, nu zitten koning Charles en uh, Prins William uh, met, uh, met het zaakje opgeschreven. Die proberen zich er zoveel mogelijk van te distancieren. Uh, de Britten zelf... Ja, zijn vooral wel gefrustreerd... dat uh, deze aanklacht nu gaat om het, het ambt... wat uh, Prince uh, Andrew toen de tijd had. Dat was het handelsgezant. Maar dat het niet gaat om die misbruikte vrouwen. Ja. Um, en, en, en dat is wel iets wat uh, waardoor Britten nog steeds het gevoel hebben... dat hij eigenlijk met de meeste uh, uh, ja, met, met de meest serieuze zaak, dat hij daar toch nog mee wegkomt. Gaat het nog ergens anders over in Engeland of is dit echt all over de news? Nee, nee, dit is echt heel groot. Ik bedoel, zoiets is ook nog nooit eerder voorgekomen: dat een uh, lid van de koninklijke familie is uh, gearresteerd. en nu in een politiecel op een onbekende locatie zit. Het is echt uh, ongeëvenaard. Dus ja, nee, het gaat nergens anders over in Groot-Brittannië. Het is ook echt uh, afwachten hoe uh, de, uh, ja, de, de kranten morgen zullen openen. Dat zal allemaal dikke chocoladeletters zijn op de voorpagina's. Ja. Allemaal over Andrew. En dit gaat ook de komende tijd nog heel erg lang spelen. Want als Andrew mogelijk ja, toch een aanklacht tegen hem gaat komen... als dat uit, dat uit die arrestatie nu voortkomt... dan kan dat ook betekenen dat leden van de Koninklijke Huishouding... verklaringen af moeten gaan leggen. En dan komt er een heel onderzoek op gang. Oh, dus dit gaat zeker Juice. nog een, een staartje hebben, ja. Anne Sane vanuit Engeland, dankjewel. Dank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 Yeah. Cause the whole Iedereen op de hele wereld Donald Trump kan nadoen, behalve ik. Dat is, ik zie op, uh, op de socials de hele tijd van die mensen die, die dat dan zo perfect kunnen. Echt hey, goed, hè? He, ik heb gewoon dat gen niet dat ik dingen kan nadoen. Hebben jullie het idee dat jij dat wel komt? Nee, kan ik niet. Ik kan helemaal niks. Kan. Nee, nee, je hebt niks. gewoon een soort eigen typetje wat je af en toe kan. Hoezo? Wat, oh, wat dan, nou dat ben jij? Sorry. Nee. Wat ben jij daarmee? Oh, dat ben je zelf. Dat is wel idee, had ik. Nee, zeg maar, dat is een lompe brabander. waar jij bedoelt, ja. dat doe ik wel eens. Maar ja. dat, is, dat, is, dat, is, dat is gewoon een onderdeel van mij. Ja. ja maar daar kom ik gewoon vandaan. Oh, ja, ja. Dat zit gewoon in je. Uh, maar ja, we dachten voor alle verhalen verzamelen. We doen vandaag eens eventjes alle imitaties verzamelen. Wat kun jij goed nadoen? En dat is een mens of mag dat ook een dier zijn? Ja, alles als jij een apparaat goed na kunt ja, doen, apparaat. dan gaat Prima, de blender, is niet moeilijk. Nou, doe eens. <lacht> Dat lijkt het goed, erop. trouwens. Ja, toch? Mm -hmm. Je kan dus wel wat. Ja, ja, inderdaad, ja. Ja, dus zit je nu te luisteren en denk je... Ja, wacht even, ik heb echt een geniale stofzuiger in huis. Of ik ja, kan iets wat nadoen. Dan moet jij ons vooral bellen op 0909-30538. Je ja. kan ons ook een berichtje sturen met... ik kan die en die nadoen, dan gaan we je bellen. En dan uh, gaan we even luisteren naar jouw kunde. Wat zijn nou van die mensen die veel nagedaan... Maarten van Rossen wordt veel nagedaan. Ja, ja Mark-Marie huibrecht Ja, ja. Die doen ja. veel mensen na, de, de boertjes, maar die die, die dat ja, toch... Nee, nee, precies. Die, die kennen we die niet. Oh, nee tegen de boerderij. Ja, die ja maar er ja, zijn elke vierjaardag die, die dat doet. Ja, en en daar hebben we al iemand van die dat zo goed kan. Precies, ja. Okay. Alberto Stegeman kan ook wel een hoop mensen. Ja, vind ik leuk. Hoor. Oh, een Freek Vonk. Denk ook, ook wel dat mensen kunnen. Ja, ja. ja, ja. leuk hoor. Uh, 0909-30538. Pak je telefoon 0909-30538. Of meld je eventjes in de 538-app. We zijn benieuwd, kun jij iemand of iets nadoen? Er komt net een vaker binnen, jongens, die moet je zo echt horen. Ja, het is echt, echt, echt waanzinnig. 0909 3000 pak je telefoon en bel wie of wat kun jij goed nadoen... of drop even een appje in de 538-app. Zo meteen ook het nieuws met Iris. Welke rapportcijfer krijgt premier Schoof? Hallo, dit is Edwin Evers. Jongen, het is alweer donderdag en het weekend komt steeds dichterbij. Evers en Co is er morgenmiddag weer, vanaf twee uur. Bij Radio 538.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 Nee, dan Zonneplan, waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan. Wijsvrije vakanties, nu de hoogste korting tijdens de supervroeg boeksail. Het weerbericht: vanavond en vannacht lokaal een buitemperatuur rond het vriespunt. Morgen is er regen en het is ongeveer een graad of zes. Het 5 d verkeer krijg je van Jel. Er staan 24 files. De langste staan nu op de A7 en groningen voor Groningen-West. 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen, daar staat voor 7 naar 12 minuten. En een flinke file op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Alblastserdam en Hardingsveld-Giessendam staat nu 5 kwartier. Flitsers op de A1 Hengelo richting Deventer bij 108.9. Op de A2 staat ze tussen Den Bos en Eindhoven bij 159.3. De A2 Utrecht en Bos bij 83.6. En op de A4 van Leiden naar Den Haag bij 39.1. De A50 Zwolle Apeldoorn, daar staat de flitser bij 211.9. En op de A73 staat er ook nog één. Dat is de laatste, echt Venlo, bij 6.9. Het is twee minuten over half zes. nieuws krijg je van Iris Schut. Middag, Kjelp Nuis die begint zo aan zijn allerlaatste... olympische race op de 1500 meter. Nuis neemt het in rit 13 op tegen de Chinees Ning. Daarvoor komen ook nog andere Nederlanders in actie. Joep Wennemars is net geweest, ligt nu op één... en die schaadt zijn olympisch record. Ja, het is nu aan timen snel. Rob Jetten is blij met de nieuwe naam van de functie voor staatssecretaris van Financiën. Maandag gaat een nieuwe ploeg van start. Vertrekkend premier Schoof, die krijgt trouwens net geen voldoende van de kiezers. Een 5,2 blijkt uit onderzoek van een Vandaag. Toch vindt bijna de helft dat Schoof het wel goed gedaan heeft. De Britse koning Charles is voor het eerst in het openbaar verschenen... sinds zijn broer Andrews opgepakt. Charles is in Londen voor de eerste dag van de Fashion Week... en wilde geen vragen beantwoorden over de arrestatie. Vanmorgen liet hij al wel direct aan, uh, weten aan alle onderzoeken mee te willen werken. Andrew wordt ervan verdacht dat hij gevoelige overheidsstukken doorstuurde naar Jeffrey Epstein. Er is ook een reactie van de familie van Virginia Jeffrey... die Andrew al langere tijd beschuldigde van seksueel misbruik... en begin vorig jaar zelfmoord pleegde. Andrews arrestatie zou daar dus niks mee te maken hebben... maar toch is de familie opgelucht. Niemand staat boven de wet, zeggen ze. Een pikante loting voor de 1500 meter short track morgen bij de dames... waar Susanne Schulting bij de aflossing werd gepasseerd door de bondscoach... en de zusjes Velzenboer wel mochten rijden... moeten ze morgen tegen elkaar voor die individuele medaille. Tenminste, Susanne Schulting en Xandra Felseboer, die moeten tegen elkaar... in de vijfde kwartfinale. Michelle Felseboer, die komt al in de eerste kwartfinale in actie. En waarom kun je nou nergens kauwgom vinden op Schiphol? Dat is een vraag die veel mensen bezig nou, op social media. Ja, Want ik vind dit vliegtuig, krijg je altijd een noise droge pek. En dan ga je. Ik, ik wil wel ja, Kijk voor die op druk Schiphol. op je oren, ja. he, tijdens het land en het volgende Is het, het heerlijk opzijgen. om kougom te vinden? Ja, is dat, niet te, nee, dat is nee. niet te koop? Nee, Schiphol wil dat niet. Want uh, die willen al de troep niet, hè? Die uitgekoude kougom, oh. tafelstoelen en zo. Dat is lastig te verwijderen. Maar, had luister even. Jij bent echt een, echt een kougoemfanaat. Ik ben een verslaafde. Maar op, zeg maar op wat voor niveau zit dat? Uh, ik denk de, tussen de één en twee pakjes per dag. Per dag? Per dag, ja. Ben je helemaal gek geworden? Ja, maar meen, ik, dan dan scheid je toch je hele broek vol? Nee, nee, ik ben mijn lichaam ja, is er inmiddels een beetje aan gewend. Ja, maar dat. Ja, okay. En wij willen jou dus een beetje voorzien. Oh, echt? In jouw kauwgomvoorraad. Nee, dat meen je. En je bent natuurlijk pas jaren geweest en we waren het pakket even kwijt. Maar nee. we hebben het weer gevonden. Dus hier alsnog, jouw jaar voorraad. waanzinnig... Ah, dit is, ja. echt, maar dit is wat een waanzinnig cadeau, jongens. En wat een verrassing. En wat een gek moment om hier ineens zo in de ja. uitzending... Ja. Maar dit is serieus... Er staat hier dit, een hele kar met een beeldig aan En dit is ook echt mijn merk. Ik zie het even ja. niet, ja. want er zitten allemaal schermen voor. Het maar is kan je even omschrijven kaugelmerk. hoeveel het is? Okay, dit is gewoon een hele kruiwagen vol met kauwgom. <laughs> jij kan een jaar lang twee pakjes per dag de binnenvreten. Dit is echt je favoriet. Dit is mijn, ik heb ook maar één merk. En hier ben ik helemaal... Dit is, dit is waanzinnig, jongens. Dank jullie wel. Nou, nou ja. fantastisch. Ik ga weer een jaar... Ja, ja. Maar wat grappig hoe jullie hier opkwamen. Jij, zeg maar, jij bent niet bang voor die boom in de buik. Je bent niet, zeg maar, dat zijn toch allemaal van die ja, fabelen? Hij slet het, ja, het ja, op okay. het algemeen niet door. Ik ben het levende bewijs dat je heel veel kaalgroen kunt eten... en dat er dan niks misgaat. Ja, wat grappig. Daar is ook niet in mijn waard. Ja. Nou, mocht je, 538 middagshow. Mocht je willen zien hoeveel het is... check de socials even. 538middagshow. Radio 538middagshow. Like light the pyro, you light the match to watch it blow. Cold bed Full of scorpions The venom stole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 Kun jij goed nadoen? 0909 30538. Heb jij een imitatie of uh, uh, ja, het, zeg maar, het kan van iemand zijn, maar het kan ook een product zijn wat je ja, na kan doen. Ja, dat je heel goed. product. Een luxe flex. Ja. Bijvoorbeeld ja, of uh, de auto van Max verstappen. Ja kan ook. Kan allemaal natuurlijk. Wel gewoon even. Ja. Is leuk. Zeker. 0909 30538. Aan de telefoon is Martin. Oh. Ja, maar maar twee. Twee. Oh. Oh. oh, een paard ook nog. En staat er nog meer in de stal? Ja, dit was een koe. Cool. Nee. Oh, oh. Nee. oh, Nog. Dankjewel, Martin. Die Weizen. was geniaal. Die van echt te onderscheiden. Nee. nee. Ja, maar dat je echt denkt: van, hebben we nu een kip aan de lijn? <lacht> Wat ja. goed, Martin. Uh, Martin, dankjewel. We gaan. Oh, kan Martin nooit hebben. gesproken. Nee, dat nee. nee. zegt ook niks. In hadden we Martin helemaal niet aan de lijn. Oh, weet. Heerlijk. Eh, uh, Janine. Hai, nee, vertel <tie> ja, we, we, De communicatie met onze ja, luisteraars ja, is nog ja, verdwenen. Ja, ja, ja. Het, ze gaan gewoon, we hebben gewoon dieren aan de maar Janine, mag het nog een keer? Ja, dat was mijn uh, dolfijngeluid. Oh, dolfijn. oh, oh die, wil, die wil ik nog even een keertje hoor. Ja? Nou, ja, het klinkt zo via de telefoon ook Het ja, Alsof je het, je, gek. Alsof het, je het zout door de, door de zoutmolen ja, haalt, zeg ja, maar. Ja, ja. Uh, maar goed, oké. Okay, nou ja, Janine, dankjewel. Uh, mocht je iemand uh, kunnen nadoen, 0909-3538. Ik denk, Janine, in real life dan denk je echt, het is een dolfijn. Dat, dat denk ik de, ook, ja. ja. Ja, het is, het is de telefoonlijn. Ja. Um, Even naar, naar Robert, lijkt me leuk. Zit je, nou, zit, je, zit je nou te boeren? Ik <laughs> ben nou te boeren. Oh, Dit is, dat is een zeug, uh, wat, wat gebeurt er? Een zeug, heel goed. Ja. Sorry. Uh, sorry, ik heb net een quarter pounder op. Dus ook, ja, het bleek een beetje hangen. Oh. <time> oh, een quarter pounder heb jij op? Oké, okay. nou ah, <tom> ja. Dankjewel, uh, dankjewel. Uh, graag uh, is in, in wat voor koortsdroom ben ik aanbeland? Ja, maar dit is toch geweldig? En hoe kom je er ook achter dat je dat allemaal kan, ja, ja, dat is een hele mooie vraag. 0909-30538, als je iets kan. Um, ik zie allemaal berichtjes nog binnenkomen. Uh, Arjan, die zegt bijvoorbeeld, ik kan Hans Steeuwen nadoen. Uh, bel ook even, Arjan. 0909-30538. Anouk. Ja. Ja, Hoi. hi. Uh, wat voor uh, verborgen talent heb jij? Ik kan uh, Yoshi nadoen, van Mario. Oh, oké. Okay. Ja, komt u maar. Daarvoor? Ja. Ja, ja kort maar krachtig. Ja, nee, ja. ja, ja, ja. Hij, is, maar, hij is goed. Hij zegt nou, ook, nee, ook, nee. ook alleen zijn eigen naam, dus ik kan niet in nee, de Nee, is nee. ook zo. Heb je nog meer dingen die je kan? Bijvoorbeeld Mario? Noem maar even iets. Nou, ik kan ook uh, Quickback en Quark nadoen. Oh, die wil ik ook wel even horen, ja. Oh, vandaag Ik had dit al maar die, ja, die is nog veel beter! Die is fantastisch! Dat moet je openingsnummer zijn? Die is echt heel uh, goed! Ja. Nou, wat, wat, wat goed zeg! Uh, 0909-3538, ik uh, we even naar de telefoon, volgens mij wel. Ja. Hallo, wie is daar? Hallo? Ja, je komt hier komt hij dan, hè? Okay. Ja, kom maar hoor! <lacht> Ja jongens, ja. Ja. er hey, niks hè. Besef dat even. Het ja, dus is zo knap. Ja, zeg knap. Nee, ja. is knap. Toch? Ja, en een beetje kort er Ik weet niet wat er net gebeurd is in de afgelopen minuten. Zullen we even een liedje draaien? Doe maar. Oh, I leave quite an impression. mensen te luisteren, die uh, echt wel zin hebben om uh, een zomervakantie te winnen. We kunnen ze dus natuurlijk even tegemoetkomen. Oh echt? Wat ga je ja, doen? Nou ja, ik, ik zit gewoon heel eventjes... Uh... Ga je het antwoord geven? Nou, nee, dat ga ik niet doen. Dat oh, is ik okay. zielig. Maar oh. nee, nee dat, zo werkt het niet. Oh. Maar ik kan wel de opgave alvast laten horen. We gaan het over, wat is het, twintig minuutjes of zo gaan we het... Uh, ja, zoiets. Nou, een zo. kwartiertje, kwartiertje, twintje, kwartiertje, Ja, zoiets. Dat ja, gaan we doen. Jij ja, bent niet bang, hè? Ja, doet het dan gewoon. Nee, maar dan kun je alvast heel eventjes, weet je wel. Ja, ja dat is. Dan geven we de mensen een klein beetje voorsprong. Oké. Okay. Het idee is: je hoort een zomerliedje. De vraag is. op welk woord nam iemand een bommetje? We hebben een woord weggeplonst. Welk woord is dat? Je kan uh, straks dus bellen 0909 En als je dat weet, je komt in de uitzending, draai we aan het rad, ga je op vakantie. Ja. Let goed op. Oh, Twee letters van het woord, ja, We zijn toch niet het jeugdverhaal? Ja, uh, maar nou... kom die rij halen, Hij is <laughs> klaar! Geweldig! Ja, hij is echt op je aan het wachten. Ja? Uh, 0909-30538, we gaan het binnen nu en een kwartiertje spelen. Maak je kans op een zomere vakantie. Oh,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 that it love that it love, toughy stuff Or do you need a bit of rough get on your knees yeah turn the love songs that you hear cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear 5 blijft de Robbie Williams en Supreme. En zometeen gaat er een zomervakantie uit. Er wordt aan het rad gedraaid en er staan alleen maar heerlijke bestemmingen op... en dan ga je gewoon naar een heerlijke zonneovergrote plek toe. Zeker weten. En zometeen ook het nieuws met Iris. Wat heb je? Een medaille voor Kjeld Nuis op zijn allerlaatste Olympische race. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99.